Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense president Zelensky houdt een toespraak in Den Haag. Hij spreekt de leden van de Eerste en Tweede Kamer toe. Zelensky is bezig met een soort tournee langs zijn Europese vrienden... zegt politiek verslaggever Noushka van der Meijden. Gisteren was hij nog in Berlijn, eerder was hij ook in Londen, in Rome... om iedereen eraan te herinneren hoe belangrijk het is... ...om Oekraïne te steunen in deze tijd. En dat heeft er natuurlijk ook alles mee te maken dat ja, de steun van Amerika steeds minder wordt. Vanmiddag gaat Zelensky nog door naar premier Schoof. Daarnaast staat een ontmoeting met de koning op het programma. Het openbaar ministerie gaat niet in hoger beroep in de rechtszaak tegen Marco Borsato. En dus is de zanger definitief vrijgesproken. Het OM had vijf maanden cel geëist omdat Borsato een meisje zou hebben betast. Volgens de rechter is daar niet genoeg bewijs voor. En het OM denkt niet dat er in hoger beroep wel een veroordeling zou komen. Daarmee is de zaak nu dus klaar. De Grand Prix van Portugal komt terug op de Formule 1-kalender. Dat land vervangt de race in Zandvoort, die na volgend jaar verdwijnt. In 2027 en 2028 zullen de coureurs rondjes gaan rijden in de Algarve. In 2020 en 21 werd er ook al gereest op dat Portugese circuit. De gemeenteraad van Amsterdam wil weten hoe het zit met kapotte liften, zegt het parool. Bewoners van gebouwen moeten soms wekenlang trap lopen... of kunnen de deur niet uit als er iets stuk is... Loreen vertelde vorige week dat zij daardoor zelfs haar chemobehandeling had gemist. Nou ja, het is wel een uitgezide longkanker. Ik moet die kuren die, die hebben onder drie weken. Daar kom ik niet onderuit. Nou, ik zit nu al een week te laat. En dan, wat gaat er dan gebeuren? Ik moet me doodgaan. Nou, dat klinkt dan overdreven, maar. Zo voelt het. De Amsterdamse Raad wil weten waardoor het komt dat reparatie vaak zo lang duurt... en hoe het toch kan dat je dat alleen hoort bij gebouwen met huurwoningen... en nooit bij liften in dure hotels. Het weer nog een wisselend dagje met wolken en kans op een enkele bui... maar tussendoor zijn er ook opklaringen met behoorlijk wat zon... en het is best zacht. Vanmiddag maximaal 9 tot 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Even de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarse rijdt het langzaam over 4 km 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Triple Play.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 De klank van Volendam blijft betoveren, van zachte melodieën tot warme arrangementen vol weemoed. In deze tweede aflevering van het Palingsound 2-luik dwalen we verder door dit muzikale landschap, waar oude bekende en jonge stemmen samen een unieke toon zetten. De broers Kees en Thomas Tol, beide ex-BZN, bewezen met Eleni dat ze ook zonder hun vroegere band grootste melodieën konden schrijven. De Grieks getinte sfeer en licht melancholische melodie maakte het nummer tot een klassieker binnen de Volendamse poptraditie. Triple Play toppers van toen. Too long zijn vertrek bij en sloeg Kees Veerman een meer ingetogen persoonlijke weg in. In zijn soloperiode klonk meer een reflectie, meer ruimte voor emotie en weemoed. Songs als Yesterday Be Dead and Gone, Lady My Love en Honey ademen die volwassen rust. Ze vertellen over afscheid nemen van wat voorbij is, maar ook over de zachtheid van liefde en nieuwe hoop. Veermans warme stem draagt deze liedjes alsof hij elk woord zelf heeft ervaren. Soms broos, soms vol overtuiging, altijd menselijk. When the Quit a long time ago, he's gotta stop one time, and you know, yes, you know it. a touch a long time Should've quit a long time ago It wasn't really my kind of show Yen Roch, een Volendamse band actief van 1972 tot 2006, bracht La Belle France uit als single in 1976. De band, bekend om stevige country rock en covers in de palingsoundstijl, de band, bekend om stevige country rock en covers in de scoorde ermee een notering in de tipperade. Een zomers Frans getint popnummer, vol lichtvoetige romantiek en Volendamse melodische zong. Triple play. Triple, play. Triple play, Drie mannen uit hetzelfde dorp, maar met een frisse blik. Hun muziek is moderner van klank, met invloeden van folk en pop, maar nooit ver verwijderd van de weemoedige rijkdom van hun voorgangers. In Watermensen zingen ze over identiteit, over leven aan het water, over wortels die dieper gaan dan men ziet. Wiegelied brengt een intiem moment van rust bijna poëtisch in soberheid.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 Wij mensen moord het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg. in Holland. Ik betover je voor het gaan, spreek een goed woord en raak je aan, engelenkoren zingen straks je naam. Nu ben je nog zo'n kleine vent. En zolang jij de meiden bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij wanneer je houdt. Voel ik me rijk wanneer je lacht naar mij. Breek ik het ijzer met mijn hand. Voel ik me wijzer dan de krant van morgen. Zal voor je zorgen, kleine man. Lach het aan mij dan. Zou jij eeuwen. Leven Ik ben over je voor het slapen gaan Spreek een goed woord en raak je aan engelenkoren zingen straks je naam Nu ben je nog zo'n kleine vent En zolang jij de mijne bent Ben ik voor jou en pas mijn leven aan Maak ik je blij wanneer je haalt.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 heel duidelijk het gevoel van afscheid en verlies door. Annie Schilder kijkt terug op een voorbijgegane liefde, met een mengeling van pijn en warme herinnering. Muzikaal ligt het dichtbij de melodieuze stijl die ze bij BZN groot maakte, maar dan intiemer en persoonlijker, met de nadruk op haar herkenbare zachte stemgeluid. Goodbye, farewell is de song. Veerman is en blijft de stem van de Cats, maar zijn solocarrière heeft een wereldse kleur gekregen. Zijn muziek reist van de Spaanse zon tot de Amerikaanse prairie, zonder ooit zijn Volendamse hart te verliezen. "Foyaser" klinkt als een warme zomerbries, met mediterrane klanken en die typische weemoed die in Veermans stem woont. Cry of Freedom, daarentegen is krachtiger, bijna een anthem, gedragen door zijn liefde voor folk en Americana. In Me en Bobby McGee keert hij terug naar de roots van dat genre. Een eenvoudig verhaal, prachtig gezongen, vol gevoel. Eres conmigo Voy a hacer Que sufras Lo mismo que yo Ya verás Que las mentiras Oh, se olvidan Te voy a hacer que pagues muy caro tus engaños Te vas a arrepentir Ya callé por mucho tiempo y sin declamar Ahora me he cansado de braceando cuánto te tienes que educar Y si quieres seguir por aquí Es mejor quedarme que será mi manera Desde ahora, ik heb een zorg, ik heb een zorg, ik heb een zorg, Voy a hacer que tu amor busque del mío Voy a ser que me quieres mucho más que ayer Y después que ya te tengo en mis manos Te voy a hacer que pagues muy caro tu engaños Basta arrepentir, ya callé por mucho tiempo y sin recamos. Ahora me he cansado, de verás ya no cuanto te tienes que educar. Y si quieres seguir por aquí, es mejor que te advierta y será mi manera. Desde ahora, quien habla soy yo No quieras o no O si acaso, te quieres marchar la puerta abierta está Yo, lo quieras o no o oh, si acaso te quieres marchar la puerta abierta está y si quieres seguir por aquí es mejor que dar vuelta que cerrar mi manera Desde ahora Triple Play Case The Hunt Triple Play Freedom Of the white river jar Waiting for the trains, feeling nearly faded at my jeans. Bobby found the diesel down just before a dream took us all away to New Orleans. Saying blues. With a windshield wipe, a slept time. A barber clapping hands. Finally sang a favorite song, The Driver News. Madoc en Kio horen je hoe het catsucces succes andere volendamse bands inspireer om een eigen draai aan het palingrecept te geven. Maddock sluit qua herkomst en sound duidelijk aan bij de cats school, maar zet daar een wat stoerdere eigentijdse popbenadering naast. Kio was a boy from Mexico. He used to fight for freedom wherever he go. His was a farmer. In Antonio, but Gio gave up farming many years ago. Guillaume, Guillaume, Guillaume was the son of Mexico. His father was a farmer in Antonio, but Guillaume gave up farming many years ago. Guillaume, Guillaume was the son of Mexico Kiyo Kiyo Kiyo started fighting for Mexico I'm gonna tell you the story about this man how he gave his life for his motherland he died from a gun in the sun one shot from a soldier and the hero was gone Kiyo Tokyo. He fought for the farmers and townio Antonio, he fought for the freedom of Mexico. Kiyo. Kiyo was a hero of Mexico. Kiyo. Kiyo was a hero of Mexico. They buried his body in Antonio The farmers all cried when they saw him go Kiyo, -oh, Kiyo -oh. Buried in the mountains Bernadette Kraakman, bekend van het Eurovisie Songfestival in 1983, bracht met deze trek een vrolijke melodieuze ode aan de kracht van de muziek. Haar frisse stemgeluid en het toegankelijk arrangement sluiten naadloos aan bij de Volendamse traditie. This is a Sound leeft, ademt en evolueert met elke generatie opnieuw. Steeds duikt dat kenmerkende Volendamse gevoel van melodie, weemoed en vakmanschap weer op. In deze aflevering hoorden we hoe oud en nieuw traditie en vernieuwing elkaar blijven vinden. In één onmiskenbaar geluid, dat van de Zaan, de haven en het hart van Volendam. Tot volgende week. Dag.